9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil weten wat de Amerikanen precies doen in Buren in Friesland. Daar is een groot park met satellietschotels van de NSO, een afluisterdienst van Defensie. De Amerikaanse Defensie heeft op een commercieel stuk van dat terrein een eigen hoekje met apparatuur. Daar mogen alleen Amerikanen komen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Zeven politieke partijen willen nu dat minister Hennis van Defensie opheldering geeft. In Parijs is een man opgepakt die een kilo explosieven in zijn auto vervoerde. Hij wordt volgens Franse media verdacht van illegale wapenhandel. De man zou bij een metrostation in het oosten van Parijs zijn opgepakt. Bij een brand in een loods in Stadskanaal... hebben meerdere explosies plaatsgevonden. Volgens de Gronings brandweer liggen er bouwmaterialen in de loods... en zijn er vermoedelijk gasflessen ontploft. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat... naar een nabijgelegen schuur... In Zweden hebben negen vrouwen een baarmoedertransplantatie ondergaan. Ze hopen binnenkort zwanger te worden. De baarmoeder hebben ze gekregen van een familielid. De meeste van de vrouwen kregen al zes weken na de transplantatie hun eerste menstruatie. Het zijn niet de eerste pogingen ter wereld om zwanger te worden met de baarmoeder van iemand anders. Maar het project in Zweden is het wel het, wel het verst gevorderd.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 Het weer, op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend neemt de bewolking toe. In een groot deel van het land soms regen. Maar in het oosten en noordoosten eerst nog wat zon. Later op de dag ook daar regen. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat bij Tiel... drie kilometer file na ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Radio 1. WNL. De lobby met Martijn de Geven. Goedenavond en welkom bij WNL de Haagse lobby, een programma waarin we iedere week de meest opvallende politieke kwesties van het land bespreken. Wie heeft de macht? Wie oefent er invloed uit? En hoe werkt het spel achter de schermen? Vandaag de gast Tweede Kamerlid Louis Bontes met de vraag: hoe lood je een wetsvoorstel door de Kamer? En 19 maart, dan is het zover, de gemeenteraadsverkiezingen. En er lijken grote machtswisselingen te gaan plaatsvinden, vooral in de grote steden. En in hoeverre gaat het kabinetbeleid een rol spelen bij de lokale verkiezingen? En in onze wekelijkse rubriek, de Schatkamer, vertelt historicus Jeroen van Merienboer... over het, het moment dat Pim Fortuyn moest hebben gedacht, ik ga de politiek in. Dat en meer, zometeen in de Haagse lobby, maar nu eerst de drie van WNL. Het nieuws van WNL. Staatssecretaris Fred Teven van Justitie wil gedetineerden 16 euro per dag laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis. Hij hoopt hiermee in totaal 65 miljoen euro op te halen. Tweede Kamerlid Nina Kooijman voorziet problemen na het invoeren van deze wetswijziging. Het grootste gevaar is eigenlijk dat de staatssecretaris de schulden van gedetineerden verhoogt. Als je kijkt naar uh, dat deze gedetineerden bijvoorbeeld 16 euro per dag moeten gaan betalen... terwijl ze in de gevangenis maar 12 euro per week verdienen... dan zullen deze gedetineerden alleen maar schulden krijgen. Nou, we weten allemaal dat uh, schuld een van de grootste risico's is op recidive, Dus dat uh, criminelen weer terugvallen in oud gedrag. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over fraude in de bijstand. Aanleiding voor het debat is de toeslagenfraude door met name Bulgaren. Staatssecretaris Wekers lag vorig jaar in mei zwaar onder vuur over dit onderwerp. cda Pieter Omzig was toen niet tevreden over de staatssecretaris... en verwacht een pittig debat. Maar ja, u weet dat wij niet tevreden waren als CDA over staatssecretaris Wekers in mei. ...en destijds ook een motie van wantrouwen ingediend hebben... ...omdat wij vonden dat, hij, ja, um, dat zijn diensten er anderhalf jaar vanaf wisten... ...maar dat er feitelijk niet ingegrepen werd totdat er iets op televisie kwam. Um, ja, daarom willen wij gewoon weten wat er de afgelopen acht maanden wel uh, verbeterd is. Eind vorig jaar heeft premier Rutte meneer Poetin al laten weten... dat er een hele zware delegatie naar de Spelen zou afreizen. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. En hiermee wilde Rutte het vrijlaten van de Greenpeace-activisten versnellen. Volgens anonieme bronnen in de krant... heeft Rutte dit uh, oktober vorig jaar telefonisch aan Poetin gemeld. Voor uh, Rutte ontkende dit overigens gisteren nog in Buitenhof. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee dat, dat zou inderdaad uh, heel kwetsbaar zijn. Nee, gelukkig niet. Maar het is wel zo dat uh, Frans Tilmans in de marge van het bezoek van de koning... begin november, eh, bij de afsluiting van het vriendschapsjaar... en het bezoek van het Concertgebouworkest... natuurlijk heeft gesproken over de kwestie met zijn collega Lavrov van Buitenlandse Zaken. Uh, ik heb er zelf over gebeld met uh, de Russische president... Uh, een paar weken daaraan voorafgaand, uh, eind oktober. Uh, en dat kun je alleen doen als dus je elkaar kent. Bij ons aan tafel zijn aangeschoven Tweede Kamerlid Louis Bontes... en Kamerlid voor D66 Kees Verhoeven, bij de welkom. Ja, het is dat... toch een delicate kwestie aan het worden. Hè? Is dit nou een soort deal van gaan met een zware delegatie naar Sochi... en daarmee die Greenpeace-activisten versneld naar buiten? Meneer Bontes? Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Dat zou je kunnen denken. Maar buiten dat denk ik wel dat het een goede zaak is... dat er een zware delegatie gaat... Gewoon ook uit betrokkenheid voor de Olympische gedachten, Dus ik heb daar zelf geen problemen mee. Met het vingertje wijzen is niet goed. En juist met dit soort sterke lobby's proberen toch je verhaal op de kaart te krijgen. Dus het gaat wel degelijk over meer homorechten in Rusland. Ik maak me daar zelf ook zorgen over. Maar als je dat op deze manier kunt tackelen... Nou, vind ik het prima dat er zo'n zware delegatie gaat. Maar of het uitruil is voor Greenpeace, dat, dat weet ik niet. Maar je tackelt toch helemaal niks? De Amerikanen sturen de beroemde uh, lesbische tennisser Billie Jean King. En als je daarbij aansluit, maak je toch de kracht... namelijk om in te gaan op die slechte homorechten in Rusland veel sterker? Nou, dat kun je ook als, als zware delegatie doen. Mevrouw Schippers, die kan, minister Schippers... kan best via een handige manier in gesprek komen... en misschien meer bereiken als de confronterende uh, afgevaardigde sturen... Ik dus wat de... dat betreft uh, uh, uh, heb ik er geen problemen mee... dat er zo'n zware delegatie ja. gaat. Duidelijk. Niet, niet ja. met het vingertje wijzen en proberen... met die sterke lobby dat voor, wat voor elkaar te krijgen. want Dat het een zorgwekkende toestand is, dat is duidelijk. Duidelijk. Uh, Kees, voor hoeveel u begon dan met de wenkbrauwen te trekken... tijdens het verhaal van Bontes? Ja, nou, ik, D66 is een, is een stuk kritischer over de delegatie die uh, naar, uh, naar de spelen gaat. Uh, ik denk inderdaad, uh, dat gaf de premier in uh, het interview net... Uh, wat je hoorde ook aan, dat het geen package deal is. Ik mag hopen dat het geen package deal is. Dat zou inderdaad uitermate uh, merken merkwaardig zijn. Um, maar nogmaals, uh, heel veel andere landen... ook onze bondgenoten uh, Duitsland, Frankrijk... sturen allemaal niet dit soort zware delegaties. En Nederland wel. Uh, en dan ook nog eens zeg maar, en het uh, staatshoofd en uh, de koning. Dat had best wat minder gekund. En mijn fractie is daar ook kritisch over. En wij willen in ieder geval een debat horen om, om, om, uh, hebben... om duidelijk te horen waarom het kabinet de, ja. deze afweging maakt. Maar de kans dat u daar natuurlijk echt openheid krijgt... als het als om zo'n deal gaat, is natuurlijk 0,0. Ja, maar dat is, al, dat is al een heel slecht begin van de discussie. Uh, die openheid zou er in ieder geval moeten komen. Leg dan gewoon heel duidelijk uit waarom je deze keuze maakt. En zelfs daarvan lijkt het kabinet nu te zeggen van... nee, uh, we hebben het besloten en we gaan gewoon met de grote delegatie. Terwijl andere landen, nogmaals, die kiezen uh, heel anders. Uh, inderdaad, de Verenigde Staten geven een heel duidelijk statement af. en ik zou ik zou zeggen, waarom geeft Nederland geen statement af? Homorechten is voor D66 in ieder geval iets wat heel erg belangrijk is. Goed, we gaan het hebben over uh, meneer Bontes, over u. Um, voor de mensen die het even niet helemaal helder op de raden hebben... Louis Bontes, eind vorig jaar gebeurde u volgens eigen zeggen... het ergste wat u kon overkomen. Namelijk, u werd uit de PVV-fractie gezet. Klopt, ja. En uh, dus heeft u heeft een waarschijnlijk moeilijke kerst en oud en nieuw gehad. En mijn vraag is ook eigenlijk, hoe gaat het met u? Op, uh, op zich gaat het nu goed met me. Ik ben de zaak weer op de rails aan het, uh, aan het zetten. Ik heb pas uh, een website uh, gelanceerd... Uh, www.louisbontes.nl ja. Daar zet ik al mijn spreekteksten en moties en dergelijke zet ik op. Dus ik ben de draad aan het oppakken. Ik doe aan de debatten mee in de Tweede Kamer. Ik ben bezig met, uh, met de initiatiefwetsvoorstel, partneralimentatie. Ja, we gaan het eruitzicht dus op, het op. Ja. Want het is natuurlijk eigenlijk heel weinig Kamerleden gegeven... een, een wetsvoorstel uh, door de Kamer heen krijgen... jouw initiatief en uiteindelijk daar meerderheid voor krijgen... en dat dus door de Kamer heen krijgen. Uh, het leek erop dat u eigenlijk op goede koers zat... want u gaf het al even aan. U heeft een wetsvoorstel in de maak uh, en nog steeds dat heeft u al ingeleverd, ingediend. Ja, klopt. Uh, zegt u even kort, wat houdt het wetsvoorstel in? Heel kort gezegd, partneralimentatie duurt nu twaalf jaar. Meestal, meestal moet, iemand, moet je twaalf jaar voor je ex betalen als je gaat scheiden. Ik vind dat erg lang. Ik vond dat erg lang. En nog steeds. En ik wil dat terugbrengen naar vijf jaar. Als je vijf jaar voor je ex betaalt, los van of dat nu man of vrouw is... is dat lang, is dat lang genoeg. Het gaat erom, je moet een periode geld krijgen zodat je weer op eigen benen kunt staan, zodat je een opleiding kunt volgen, zodat je stage kunt lopen. Nou, vijf jaar is daar goed genoeg voor. Dan zou je weer aan het werk kunnen gaan en gewoon je eigen inkomsten genereren. Dat en, is het doel. En in voor de helderheid, u heeft dat plan uh, opgevat en een wetsvoorstel gemaakt toen u nog in de PVV zat. Hè? Ja, ik zat toen nog uh, in de PVV-fractie en uh, de PVV gaf toen nog gedoogsteun aan VVD en CDA. Oh, dat dateert echt uit Rutte 1. Dat da, ja, ja, ja. dateert echt uit Rutte 1. Ja. En ja, ik verwachtte toen ook wel een meerderheid te krijgen. Ik wist wel dat de plannen lagen bij de VVD en bij D66... om dat ook ooit op de kaart te zetten. Maar ik dacht van, laat ik er lekker mee beginnen. Ja, want dat, ik zei het al even... En, want uiteindelijk is zo'n wetsvoorstel op je eigen naam door de Kamer krijgt... dat is ongeveer het hoogst haalbaar als Kamerlid. Dat is op zich heel leuk, maar ik... Ik, de, ik doe dat ook, ik doe het nog steeds, uh, in het belang van de burgers. Nee, van dat... de mensen die twaalf jaar lang moeten betalen. Maar los van dat is het gewoon, ook als Kamerlid, ben je heel trots erop als dat lukt. Ja, dat... Ja, want als Kamerlid Keesverhoeven... ben je, je mede-wetgever. Je bent controleer van, uh, van de regering. Dat is een belangrijke taak. Maar in Nederland ben je ook mede-wetgever. Dat betekent dat je zelf een wet kan maken. Zelf een wet kan schrijven. Die dien je zelf in. Die verdedig je zelf in de Tweede Kamer. Vervolgens in de Eerste Kamer. Uh, met je collega's. Uh, nou, als de heer Bontes dus het alleen doet, is het helemaal knap. Want het is een een enorme bergwerk. Ik had toevallig vanochtend met Boers van der Hamme... praten ik wat bij. Die heeft ook een aantal wetten... Oud-Kamerlid van, Oud van D66 heeft een aantal wetten doorheen uh, gebracht. En ik heb zijn winkeltijdenwet nog af mogen maken. Die had, die had hij al wel ingediend. Maar hij moest nog wel door de Tweede en de Eerste Kamer. En dat is heel mooi als het lukt... Terecht dat hij bond zegt: we doen het voor de mensen, voor de uh, wie het omgaat. Ja. Maar als Kamerlid wil je dat wel voor okay. elkaar krijgen. Ik, heel goed. Dan um, nou gaan we even terug naar dat moment. Want het, het idee is eigenlijk: het plan van u is al eigenlijk in het katshuis beland destijds. Hè? Ja, en... En, en maar even voor duidelijkheid: in datzelfde katshuis is dus wel de dierenpolitie van Dion Graus uh, erdoorheen gejaagd. Tenminste, een meerderheid voor gekregen in die uh, constructie. Maar uw plan toen nog niet. Nee, in het katshuis is het gebroken met de, ja. met de PVV en de CDA en de VVD. Dus uh, daar is de dierenpolitie ook niet doorheen gekomen. Nee, dat is echt in de coalitiebesprekingen met Rutte 1 is dat wel doorgekomen. Toen was de partneralimentatie stond er niet op de agenda. In het katshuis, toen de breuk kwam, toen heb ik het wel aan Geert Wilders meegegeven. Want dat zou een goed punt zijn als je dat weet binnen te halen uit die uh, onderhandelingen in het katshuis. Alleen dat is gebroken. Zoals iedereen weet. En daardoor is het nooit uh, omarmd door uh, de VVD nee. en uh, CDA. Nee. Um, nou, he, bent u dus mee doorgaan. U gaf al even aan. U wist ook dat anderen ermee bezig waren. Maar u dacht, als ik snel voor langs ga, dan ben ik misschien toch als eerste. Nee, niet te snel voor langs. Ik kreeg heel veel uh, <lacht> klachten dat het veel te lang blijft liggen, bleef liggen van ja... De Kamerleden hebben wel een grote mond erover, maar er, er gebeurt niets. En toen heb ik gezegd, van, nou dan pak ik het op. Als dat de klacht is, dat het veel te lang blijft liggen. En dat klopt ook. Toen heb ik het opgepakt en toen ben ik gaan schrijven. En toen heb ik het ook echt uh, ingediend. Maar dan moet je dus meerderheden gaan maken. en Dan moet je dus allianties maken. Uh, mensen aan je kant krijgen. Ho hoe ging dat bij u in zijn werk? Lukt nou, dat goed? In eerste instantie uh, leek dat te lukken door uh, de katshuisonderhandelingen. Toen dat uit elkaar uh, viel. Het kabinet viel daarop. Toen werd het moeilijk. Want toen ging de PVV van 24 naar 15 zetels. Dus dan heb je al veel minder steun. Heb je veel makkelijker, uh, veel moeilijker... Uh, smetje coalities met andere partijen. Dus toen werd het al moeilijker. En toen, uh, toen ik het inging wilde gaan dienen... en ik zei tegen de andere partijen van... Joh, kom, met, uh, kom met moties of amendementen... zodat ik jullie wensen aan kan passen. Ja, toen ging de deur uh, al, uh, al dicht. Dus toen werd het al moeilijker. Dus toen we uh, nog in Rutte 1 zaten... had ik de meeste kans... Toen viel het kabinet. Toen werd het al moeilijker. En ja, vervolgens uh, kreeg ik een breuk met, uh, met de PVV-fractie. En dan ben je fractie En dan wordt het nog moeilijker. Want de PVV wil zelf niet eens meedoen hè, met u. Nou, dat weet ik niet. Uh, dat, dat, weet ik, u wel, dat weet u wel. Dat moet ik nog zien, want ze hebben me wel altijd gesteund. Dus het zou heel raar zijn als ze nu ineens zeggen: van... Uh, we steunen je maar niet ik in ik dit. Ik begreep van. dat ze dat u eigenlijk wel hebben laten weten. Nou, direct... nou nee hoor. Dat, uh, nee. Zo hard is dat, uh, is dat niet, absoluut niet. niet hard, moet, maar wel zachtjes toch? Ik moet het afwachten. Maar Dat zou vreemd zijn. Uh, dat ja. zou echt vreemd zijn. De PVV heeft inhoudelijk gezegd tegen de Bontes: dus Toen hij nog deel uitmaakt van die fractie, wij steunen dit. Ons fractielid mag dit doen. En dan is de heer Bontes uit de PVV-fractie. En dan zou de PVV-fractie ineens een andere mening hebben. Ik zou dat heel raar vinden als ze dat zouden doen. Goed. Dan bent u dus. Ik zou bijna zeggen de PVV onwaardig. Ja. Oké, okay. maar dan gaat u. U maakt u snelheid. U geeft dus aan dat u berichten krijgt dat mensen vinden dat het anders lang duurt. U gaat snelheid maken. En dan komt u er vanzelf eigenlijk achter dat er drie andere partijen zijn. Namelijk te weten de VVD, Partij van de Arbeid en D66. Die, die met een soortgelijk plan aan de gang zijn. Ja. Kees Verhoeven, hoe hoe... Uh... Kunt u zich nog herinneren wat de strategie daarbij was? Dat u in de fractie zat en zei, gaan we met die bontes mee of gaan we het zelf doen? Nou, we hebben het nooit zo besproken in de fractie. We hebben inderdaad, ik weet ook niet precies hoe de lijnen gekruist zijn. Dat, dat, dat, dat weet ik echt niet precies. Het is in ieder geval nooit in de fractie geweest van moeten we met bontes mee of moeten we met CDA -VV, of PvdA en VVD mee? Ik weet wel dat inderdaad mijn collega Magda Berndsen er nu mee bezig is. Samen met PvdA, Recours en ik denk van de steur van de VVD. Ja, cool. uh, en dat is natuurlijk een, een meerderheid. In ieder geval de Tweede Kamer een ruime meerderheid. Uh, dus het lijkt me dat als die drie bezig zijn... die hebben dat ook al op een gegeven moment inderdaad in de publiciteit gebracht... dat we op die lijn doorgaan. Maar ja, ik vind, mijn fractie, daarom zei ik dat net ook over de PVV... Uh, ongeacht je politieke idealen... vind ik wel dat als je als fractie zegt, we zijn ergens voor dat je niet te veel moet laten leiden door wie het indient... of wie als eerste is, maar dat je ook moet kijken naar het voorstel van Bontes. Ja, en we... wij gaan niet tegen een voorstel van Bontes stemmen, lijkt me... als we er inhoudelijk voor zijn. Dan, ja, dan, dan zouden we hooguit tegen, tegen de heer Bontes kunnen zeggen... wat raar dat, dat u dat zo gespeeld heeft. En dat ja. zal dat dan misschien wel of niet zeggen. Mijn, nou, mijn... We gaan even luisteren naar uh, Kamerlid uh, Recours van de Partij van de Arbeid... die dus met een soortgelijk plan als u dus bezig is uh, gegaan... en dus los van u dat gaat indienen. U doet niet mee, meneer uh, Bontes. En we gaan even luisteren wat hij daarover te zeggen heeft. Wij hebben ons wetvoorstel. De heer Bondes dus heeft zijn wetvoorstel. We zijn daar met elkaar uh, zijn eigenlijk gelijk opgewerkt. Uh, de heer Bondes was natuurlijk eerder klaar... omdat dat van hem nogal een stukje simpeler was. En wij hebben gezegd... nee, we zijn dan met z'n drieën bezig. Dat willen we ook gewoon met z'n drieën afmaken. We hebben een brede meerderheid in de Tweede Kamer. Onze partijen staan toch voor iets anders dan de En De heer Bondes dus blijft toch wel aangeven... dat hij eigenlijk het liefst in de PCC is. Laten we het gewoon maar houden bij de drie partijen... zoals die nu zijn. Dat is een ander geluid, meneer Verhoeven... dan dat u net vertelde. Klopt. Uh, wat D66 betreft, ik zal morgen nog eens even de fractie goed opletten... wat daar uh, morgen over gezegd wordt. Maar wat mij betreft is het zo dat als wij nu met VVD en PvdA samenwerken... dat we dat gewoon blijven doen. Dan kan de heer Bontes hoog of laag springen, maar daar verandert dan niks aan. Maar als de heer Bontes zijn voorstel eerder in stemming brengt... dan ben ik heel benieuwd ja. uh, wat dan de reden zou zijn voor de PvdA... om te zeggen we gaan het ineens niet steunen. Bontus, dan komt het mij te veel over als nee, ik uh, kluitjesvoetbal. Meneer Bontus, um, het punt is eigenlijk... U zou kunnen zeggen, God, als zij toch met de ongeveer hetzelfde bezig zijn... als u genoeg concessies doet, dan kunt u gewoon integraal met hun meedoen. Want kijk, ze hebben u niet nodig voor een meerderheid meer. Ja, Nee, dat is een hele goede vraag die u stelt. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik dacht van, ja, ik ben nu fractie, Ik wil graag tot de burgers geholpen worden die tegen dat probleem aanlopen. Laat ik samen gaan werken met ja. die drie partijen. Dus ik ben uh, de vertegenwoordiger, de woordvoerder van de VVD op gaan zoeken... de woordvoerder van D66 en de woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Die van VVD... Art van de steur zegt van: Joh, prima als we elkaar uh, kunnen helpen, laten we uh, ons verenigen en dan komt dat wel, uh, komt dat wel goed. D66, uh, precies, eender. Uh, uh, mevrouw Berendsen, die de woordvoerder is, zei wel: Ik moet het nog even met de fractievoorzitter uh, bespreken. Maar ik sta er positief tegenover. Ik zal dat morgen wel zijn? Ik sta er positief ja. tegenover. Dus twee partijen zeggen: van... Uh, nou, oké, okay, Bontes, dus laten we met elkaar open, uh, blik. La, open blik. Laten ja. we de krachten bundelen ja. Ja. en ja. laten we dat gaan doen. Maar een ja. koer van de Partij van de Arbeid, die wil het niet. Heeft u dat ook in uw gezicht verteld? Ja, ik heb het gevraagd. Ik zeg van, joh uh, van, uh, Jeroen, uh, ik, ik wil water bij de wijn doen... als het wetsvoorstel maar erdoor komt. Uh, ik wil uh, met jullie meedoen. Ja, nou, daar ben ik geen voorstander van, zei hij. Ik ga negatief adviseren naar de fractie. En legde hij u ook uit waarom niet? Nee, dat, dat niet precies. Dat, dat kreeg ik er niet uit. Ik wil dat gaat het nog wel een keer aan hem vragen. Maar daar moest ik het mee doen. En, en dus is het wel heel vreemd als hij zegt in het interview met u... van ja, maar er is een te groot verschil met Bontes. Terwijl ik zelf gezegd heb, ik wil water bij de wijn doen. En terwijl het voor die andere twee partijen geen probleem is. Kijk, dan lijkt het op Haagse spelletjes. Dit zijn echt Haagse spelletjes over de rug van de burger. Wat mij frapperen in, in de, de opmerking van recours net op het, uh, het gesprek... is dat hij zei, de PVV of de heer Bonten staan voor iets anders dan de PVV. D66 staat ook voor iets anders dan de PVV. Maar wij hebben in de afgelopen drie jaar, dat ik in de Kamer zat... vaak genoeg op bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld alle telecomzaken... maar zelfs al op auteur zeg met de auteur, heer Bonten... Zo, ja. hebben we wel eens samengewerkt. Dus en omgekeerd? Dus op onderwerpen ja. zou het moeten kunnen. Ja. Kijk, ja. Op, op het gebied dat het over de islam gaat... dan zullen D66 en PVV nooit samenwerken en de heer Bontes en de D66 waarschijnlijk ook niet... maar op onderwerpen waar je ongeveer hetzelfde over denkt... en die zijn er bijna altijd... er zijn altijd wel al onderwerpen te vinden waar twee partijen hetzelfde over denken... vind ik dat je er gewoon open namelijk, je moet hier de bij ons, naar moet krijgen. Ik moet ook, om het willen van de tijd, het volgende even. U heeft dus eigenlijk een heel slecht einde van vorig jaar gehad... u bent uit die PVV-fractie gezet, zwaar tegen uw zin... Uh, dit verhaal lijkt toch te gaan sneuvelen. Als in dat u niet meedoet met een wetsvoorstel wat een meerderheid gaat uh, uh, krijgen. U heeft inderdaad een nieuwe website, heeft u net eerder verteld. Maar eerlijk is eerlijk, de balans wordt toch... dat het eigenlijk uw tijd wordt uitzitten, de, de rest van uw Kamerperiode. Want als we dit hier de maat opmaken, dan ziet het er niet goed uit, Ja, toch? kijk, uh, dat weet je nooit. We kunnen allemaal niet in de toekomst kijken. Zeker. Ik, uh, ik sluit niets uit. Het is voor mij geen heilig moeten om een doorstart te maken... met een, een nieuwe uh, frisse rechtse uh, politieke partij. Dat is geen heilig doel, dat is geen doel op zich. Maar ik sluit ook niets uit. We ja. kunnen niet in de toekomst kijken en je weet het nooit. Maar als u nou dat toch zou gaan doen... we hebben natuurlijk toch vaak wel gezien dat iemand zich afsplitste... van Rita Verdonk tot... een tot, nou ja, paar voormalige fractiegenoten van u... hebben daar weinig succesvolle doorstarts gezien... van de splinterpartij afgestoten. Het is ontzettend moeilijk, dat ben ik met u eens. Daarom ook, uh, ik trek geen grote broek aan van... Uh, dat lukt mij wel en dat gaat er komen. Nee, ik ben daar heel bescheiden in. Maar ik sluit het niet uit. Maar kunnen we ook concluderen wel dat de rest van deze Kamerperiode... toch de tijd uitzitten wordt? En dat u... nou, ik zal uh, mijn schouders te onderzetten waar ik, uh, waar ik kan. En uh, ik zal uh, de debatten uh, met uh, volle energie uh, zal ik aan deelnemen. En uh, uitzitten daar hou ik niet van. Ik ben ambitieus, maar nogmaals, ik trek niet een te grote broek aan. Want hoge verwachtingen leiden vaak tot uh, teleurstellingen. Uh, maar ik sluit niks uit. Louis Mons, dank u wel. Dank u. Outfield met dank u wel. Your Love. Jersey! 19 maart, dan is het weer zover. De gemeenteraadsverkiezingen. Wat gaat het worden? Wordt het inderdaad een landelijk referendum over Rutte 2? Of gaan we het echt hebben over de lokale problemen van de gemeente zelf? Nog nooit was de strijd om de grote steden zo spannend. We gaan over praten met campagnestrateeg Kai van der Linden, ook wel spindokter genoemd. VVD-lijsttrekker in Amstelveen Herbert Raad. D66-kamerlid Kees Verhoeven, die is blijven zitten. En SP-campagneleider in Amsterdam, een kandidaat raadslid. En, zeg ik erbij, voormalig woordvoerder van de fractie van de SP in Den Haag, Peter Quint. Herbert Raad, ik begin even bij u. Um, u heeft wel een hele wonderlijke politieke loopbaan. Als ik het even opdreun. U was persoonlijk medewerker van Stef Blok... toen u nog Kamerlid was voor de VVD. Toen werd u woordvoerder voor Rob Oudkerk in Amsterdam. Die werd daarna opgevolgd door Abu Talib. En daarna Lodewijk Ascher. En toen u dat had gedaan, werd u wethouder in Amstelveen. Ja. Heeft u nog een rode draad in het verhaal kunnen ontdekken? Ja, ik wel. Ja. ja. Want het was allemaal heel logisch toen de tijd. Toen je, toen je, maar nu, als je het zo, zo hoort, denk je van... Nou, hoe kan dat nou eigenlijk? Ja. Um, het valt allemaal uit te leggen, maar goed, we hebben een half uurtje. En ik weet niet of je dat nou uh, of de luisteraars daar echt een plezier mee doen. Nou, als je korte goede draad zou willen noemen dan. Uh... Nou, ik heb altijd mijn huur betaald, dus dat is perfect. <laughs> Nooit geeft uh, gewoon ik begrijp ja, het. En als je kijkt naar die P van de Aarns waar ik voor gewerkt heb, dat zijn niet uh, de meest linkse, dat zijn wel liberale mensen. En uh, er valt ook wel zaken mee te doen. Uh, Lodewijk Assje, Kees, jij, jij ontmoet hem nu in, uh, in Den Haag. Ja. ja ik ja, ik, ik denk. Uh, ik denk dat als je dan toch als VVD'er voor een PvdA moet werken... dan kun je beter voor Lodewijk je ja. werken. Nou, nou, het staat. Ik kan Lodewijk je het ook mee doen. Um, eigenlijk is het debat waar wij met elkaar gaan voeren... is door u eigenlijk een beetje ingezet, meneer Verhoeven. En dat kwam dat u afgelopen vrijdag bij WNL vandaag de dag zat. Ja. En daar sprak u een brandende ambitie uit. En die klonk als volgt. We doen het nu in de peilingen, ook wel in de landelijke peiling... doen we het ook gewoon heel goed. Zijn we de derde, de vierde partij. Dus we zitten gewoon echt in de lift... Ja, en met name in de steden eh, Amsterdam, Den Haag, eh, we, eh, zijn we eigenlijk al groter dan de PvdA eh, in Amsterdam. En in Den Haag eh, zitten we, zijn we de PvdA ook voorbij. Ja. Uh, dus het wordt echt heel spannend. Dat is een uh, ambitie, hè? De grootste worden. Dat was een aankijk. Ik ben dus speciaal in het, op het televisieprogramma heb ik dat gezegd ja. om hier uh, vandaag over verder te kunnen praten. Ik ben daar heel dankbaar over. Maar, maar wordt u wordt dacht echt... niet tijd na, toen u naar huis reed, naar die uitzending, u dacht, <coughs> oei, dat wordt een citaatje wat me nog wel eens om de oren geslagen wordt. Oh, dat kan altijd. Maar de feiten zijn gewoon dat er op dit moment een aantal peilingen in die steden zijn geweest. En daar zijn we gewoon. Uh, in, in Amsterdam zijn we zelfs geloof ik, in de peilingen, de P van de A voorbij. En in Den Haag even groot. Ja. PVV is daar één groter. Dus ik begrijp de situatie wel dat u... is gewoon dat ik... we daar nu nek aan nek ja. met een aantal partijen om de grootste uh, strijden. Ik... ik moet wel even opmerken dat u wel. Uit sluitende peilingen eruit haalt die dit onderschrijven? Dat, dat, ik ken geen andere peilingen uit nee, andere grote steden, maar die komen er nog, vaak, nog. Die zullen ook waarschijnlijk ja. hetzelfde beeld geven. Uh, en er werd ook terecht gevraagd van, goh, hoe zit dat in de rest van Nederland? Nou, daar gaat het ook goed met D66, maar met name die grote steden wordt het gewoon heel spannend. Uh, nek aan nek een aantal ja. partijen die gewoon om de, om de grootste partijen ja. U strijden. U bent de campagneleider, dus de spin in ja. het web vanuit Den Haag. Wat wordt de moeilijkste ja. stad voor deze ambitie? Van de grote vier of in heel nee, Nederland? Nee, de, de grote steden gaan we ons even focussen. Nou ja, Rotterdam. Uh, daar hebben wij uh, maar vijf zetels. Uh, dat, is, dat is veel minder dan in die andere drie grote steden. En in Rotterdam heb je uh, de, eigenlijk de strijd... daar gaat vooral tussen Leefbaar en, ja. en PvdA. En daar is de PvdA ook voorbij door Leefbaar. Uh, en in de andere drie steden uh, hebben we gewoon echt volle kans. Maar daar ligt het steeds anders. In Den Haag is de PVV groot en doet mee. Uh, in Amsterdam zie je dat SP bijvoorbeeld weer aan het te terugkomen is. Daar doet de VVD ook nog wel, uh, wel mee. Hoewel die wel kleiner zijn op dit moment uh, in de peilingen dan D66. Okay. En in Den Haag of in Utrecht uh, zijn, waren we al bijna de grootste. Dus GroenLinks is nu de grootste. Dus daar ligt het veld okay. ook open. Maar nogmaals, en dan uh, mogen de anderen er ook wat over zeggen natuurlijk. Het wordt keihard werken voor ons. Want het is wel een hele ambitie die we hebben. Dus ja. we zijn er nog lang niet. Hè? Nee, dat kunnen we onderschrijven hier. Uh, Kai exact. van der Linden, is dat handig? U als wat hij daar uh, die ambitie uitspreekt? Nou, ik zit een beetje te denken. Stel je voor, ik ben overtuigd D66 uit, ik noem maar een dwarsstaat Lutjebroek. En ik heb me jarenlang voor die partijen gespannen. Dan hoor ik net, uh, ik tel niet mee in deze verkiezingen. Want het gaat alleen maar om de grote ja. steden om de grootste te worden. Ik kan vanuit politiek oogpunt wel begrijpen dat ze ervoor kiezen om eh, een ambitie neer te leggen. We willen de grootste te worden in de grote steden. Want dat is een interessant verhaal voor de pers straks. Ja. Hè, zeker als dat lukt. En dat moet nog zien hoor, want in Rotterdam wordt het heel lastig. Uh, met, met Leef Rotterdam uh, en in Amsterdam denk ik ook. Maar goed, zelfs als het lukt... Uh, je laat toch een heel stuk van je achterban uh, uh, demotiveren hiermee. Maar hun mij. achterban zit toch in die grote steden? Ja, in die, die zit hier, ook... Luchtje broek. Nee, D66 is, uh, heeft een goede trend ingezet, is groeiende. Dat uh, is begonnen onder alles, Alexander Pechtold. En dat is heus niet alleen in de grote steden. Nee, dat klopt. Goed dat je dat erbij zegt. Want het is inderdaad waar dat we ook in Groningen, Nijmegen en, en Brabant en Gelderland dat ze dat ook goed doen. En maar de vraag ook... ging nu inderdaad van: goh, hoe, hoe zit het in de grote steden? Dus we hebben nieuws van de strategie is zojuist een beetje bijgepast. <laughs> ja, dat is um, waar. Meneer Quint, we willen ja. in heel Nederland de grootste worden. Kijk, dat hoor ik graag. U uh, zat al vrees ik nee te schudden tijdens het verhaal van de heer Voeven. Waar uh, sloeg u op aan? Nou, dat was vooral het Rotterdam-deel wat, uh, wat hij miste in zijn, uh, in zijn overzicht van de peilingen. Maar uh, goed, ik, ik, prij, ik prijs zijn ambitie natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je moet, uh, ja. je, je moet ergens een campagne mee ingaan. En uh, de grootste worden lijkt mij een prima ambitie. Um, het, het, we zien nu iedereen de eerste bewegingen maken. De campagnes <lacht> zijn echt begonnen. De grote vraag, die lig ik even bij u neer. Um, uh -huh. Wordt het inderdaad een referendum over het kabinet Rutte 2? Of gaat het toch echt over lokale... En kwesties. Ja, het is volgens mij een discussie die je elke vier jaar bij de gemeentelijke verkiezingen hoort. Hoor, uh, gaat het over landelijke politiek? Is het niet te veel over landelijke politiek? Uh, ja, je moet daar niet naïef in zijn. Landelijk gaat er een heel zwaar stempel op drukken. En ik vind eerlijk gezegd dat het ook wel te verdedigen is. Als je ziet uh, alle maatregelen, bezuinigingen, decentralisaties die nu uh, PvdA en VVD uh, richting de steden en de gemeenten schuiven. Nou, dan, dan vind ik het heel terecht dat je uh, dat ook mee laat wegen in je stem uh, voor lokaal. Ja. Maar er zullen altijd lokale issues bij, bij komen die belangrijk zijn, die, uh, die mensen gaan beïnvloeden om wel of niet naar de stembus te gaan. Nou, weet je wat interessant is, dat de kiezer er precies zo tegenaan kijkt. In aanloop naar dit programma heb ik met wat mensen gebeld, onder andere Filip van Praag bij de UvA. Politicoloog. politicoloog en wat anderen. En ook een onderzoek bekeken van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. En dat is heel interessant. Want die hebben uitgebreid onderzoek gedaan... in de gemeenteraadverkiezingen in 2010. En daarop bleek dat landelijke trends altijd overheersen bij de kiezers. Dat de lokale politiek er totaal niet Doet en dat vond ik zelf de meest verrassende uitkomst. En het derde wat zij onderzochten, wat, wat heel belangrijk was, is dat personen heel belangrijk zijn. He, dus de keuze voor een, een, een Pieter Hilhorst voor de PvdA Amsterdam of uh, bij Leefbaar Rotterdam. Uh, wethouder Eertmans. Ja. Dat dat hele belangrijke dingen zijn in je strategie ja. uh, om, om winst te boeken. En maar wat, wat laatst, mij verbaast ja. is, het zijn in theorie lokale ja. verkiezingen. Ja. Maar de kiezers zelf kijken ook naar deze verkiezingen... op basis van nationale okay. trends. Ja. Herbert gaat, dat betekent voor u waarschijnlijk... dat alle Kamerleden die u bellen om te vragen... kunnen we u helpen, dat je zegt... goed idee, doen we niet, Ik hang, hang de hoorn snel op. Nee, wat, wat, wat wij nu doen, en dat, dat, dat laatst ook een beetje... het gaat om uh, echt herkenbaarheid. Ja, ik woon in Amstelveen. Uh, elke dag uh, uh, ga, je, uh, ga je naar de supermarkt of sta je op een schoolplein. En uh, wat je ziet met de politieke partijen van ons allemaal... de afgelopen jaren, en zeker ook in de Tweede Kamer... je wordt er gewoon knettergek van... Uh, elke vier jaar komt er weer een vernieuwingsslag. Uh, niemand is het meer uh, echt herkenbaar. Uh, Kees, ik hoop dat jij er nog tien jaar blijft zitten. Uh, we hadden net, uh, voordat we hier naartoe kwamen lopen, over Pechtold. Nou, ik heb hem nog gezien in 2006. Die stond in die zaaltjes van Amsterdam echt te schutteren. Nu doet hij het goed. Um, zorg nou eens dat mensen gewoon vlieguren kunnen, kunnen, kunnen krijgen. Uh, Investeer in je mensen. Ja, ja en als ik, uh, als ik er nu weer mee ophoud in Amstelveen... en ik heb dan drie, vier jaar lang de VVD op elke straathoek... en ik ben overal naartoe geweest... en dan hou je er weer mee op. Dat is natuurlijk gewoon... dat is niet alleen voor mijn club, maar ook voor de partij van de arbeid. Maar, maar Jammer. Daar ben ik eens. Maar wat ik ook jammer vind, en ik ben als okay, tweede kamerlid, landelijk uh, politicus, uh, dat en wat, wat uh, Van der Linden zegt klopt. Uh, die onderzoeken klopt 70 tot bijna 90 procent stemt op basis van landelijke trends. En dat is eigenlijk hartstikke jammer, want lokale verkiezingen gaan over de zorg dichtbij. Ja, uh, veilige ja. buurten, goed maar onderwijs, u, veilige schoolgebouwen. Dat, dat, zegt, u, dat, u zegt, dat zegt u, maar waarschijnlijk zult u ook de kans niet om een minuut later om weg nee. tot in te zetten. Zonder meer, en het is nog sterker, de lokale afdelingen, we hebben ongeveer 300 lokale afdelingen die meedoen, uh, die zullen allemaal zeggen: van, joh, Kees, wil jij komen praten over ondernemerschap? Of Pia goed. Dijkstra, wil jij komen praten over zorg? En dan zeggen wij natuurlijk, ja, dat willen we. Ja, maar Mooi. daar zit ik wel wat anders in dan ik hier ook ben. Dat mag je dit hele spannende moment even vasthouden voor na het nieuws. Eerst Yuri van de Stubinski. Dit is Radio 1. Met het nieuws. Zeven politieke partijen willen opheldering over Amerikaanse apparatuur in Burem. In Friesland ligt dat. staat een groot park met satellietschotels van een afluisterdienst van defensie. De Amerikaanse defensie heeft op een commercieel stuk van dat terrein... een eigen hoekje met apparatuur. En de Tweede Kamer wil weten wat daar gebeurt. Homoseksuele relaties zijn vanaf nu strafbaar in Nigeria... De president heeft een wet ondertekend die dit mogelijk maakt. Ook is het strafbaar om lid te zijn van een beweging die opkomt voor homorechten. Overtreders kunnen 14 jaar cel krijgen. Minister Ploemen trekt nog eens 6 miljoen euro uit voor syrische vluchtelingen. De VN vroeg om extra geld voor de meer dan 9 miljoen vluchtelingen. De situatie in de opvangkampen is dramatisch en verslechtert elke dag, zegt de minister. En boekenketen Polare verwacht dat de levering van nieuwe boeken over enkele dagen weer op gang komt. Het bedrijf onderhandelt daarover met de leverancier. Die zetten de levering van nieuwe boeken per direct stop... vanwege financiële problemen bij de grootste boekenketen van Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is BNL Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. En wij praten door over de gemeenteraadsverkiezingen. Wordt het een referendum over Rutte 2 of gaat het over lokale kwesties? Meneer Raad, u had een buitengewoon oh. belangrijke teaser vanuit het nieuws. Ga uw gang. Nou, dat uh, lokale profiel, en zorg er nou voor dat je echt investeert in mensen... zorg dat je herkenbaar bent, zorg dat je weet wie de lijsttrekker is van D66... Uh, in Amstelveen of uh, in Muiden of waar dan ook. Ja, dat is denk ik uh, echt een opgave voor alle landelijke politieke partijen. Want het punt dat je maar uh, uh, nou toevallig dan Pechtold kan inzetten... of Rutte of wie dan ook, of Samson... ja, dat wordt steeds uh, kwetsbaarder. En daarvoor zie je ook dat die lokale partijen steeds... Nou ja, een lokaal profiel, is. Uh, dat zie je overal gebeuren. En ook, ook in mijn uh, stad bijvoorbeeld, in Maar ma maakt u dat even concreet, betekent dat dat u zegt... ik hou zoveel mogelijk van die landelijke politici buiten de deur... Wij kiezen er niet voor, nee. Fred Teve okay. of zo is, is welkom. Maar ik ga niet meer. En dat is... Maar dat is tegenstrijdig. Ja. Als je zegt, ja. we kiezen niet voor, maar Fred Teve is welkom. Dan zeg je in één zin twee totaal nou, Dat is op dat waarschijnlijk ik... omdat Fred Teve populair is. Dan premier Rutte op dit moment. Nee, dat kan, dat dat kan het wel uitleggen. Het heeft heel erg te, nee, maken, nee, te dat maken met hoe ja, ja, populair nee, nee, nee, is dat kopstuk. Maar is ook een beetje anders. Fred is ook geweest toen er geen verkiezingen waren in Amsterdam. De afgelopen jaren. Is hij Amsterdam? Nee, hij is Amsterdammer. Hij is ook geweest de afgelopen jaren. En ik vind, je kunt niet nu drie weken voor de verkiezingen of acht weken voor de verkiezingen... met Kamerlid nummer 16 aankomen zetten. En dan zeggen van Amstelveners: het is heel belangrijk, want Kamerlid 16 komt zetten. Maar, ja, maar u heeft te maken met... een niet hele populaire premier op dit moment... als we de peilingen mogen lopen. Dus dat u dat zo stelt, begrijpen we. Maar bij D66, waar Pechtel natuurlijk de wind in de rug heeft... populair is, ja, dan kunnen we wel heel mooi praten. De burger wil echt lokale problemen horen. Maar als je een populaire man in Den Haag hebt... dan wordt hij toch gewoon naar binnen gereden. En die toch? kan ook lokale problemen oplossen. Heel veel van de politiek wordt... de heer Quint zei, zei het ook al, wordt gedecentraliseerd, Oftewel, nationale politiek legt problemen lokaal neer. Dus dat betekent dat er ook vanuit Den Haag een aantal dingen naar de gemeente toe gaan. En dan is het ook heel logisch dat je die verbanden legt tussen Goed, landelijk en lokaal. Ja, maar dat is nog een andere ja. reden. Een hele, de meest Kui belangrijke de reden is dat zo'n kopstuk brengt nationale media mee. Klopt, klopt. En daarom wil je een Pechtold naar Amstelveen ja. en een Rutte naar uh, Lutjebroek. Of zo zo. Maar op. Dat is de voornaamste reden dat je die ja. kopstukken wilt hebben. Ja. Dat je Goed. gewoon nationale media meekrijgt. Ik wil even met jullie de, de, de vier grote steden uh, langslopen. We hebben al een en ander even over Rotterdam gezegd. Laten we eens even beginnen met Amsterdam. Uh, meneer Verhoeven haalde een aantal peilingen haalde die aan... waar na D66 uh, de Partij van de Arbeid voorbij zou gaan. Partij van de Arbeid uh, in het gemeentebestuur... en als grootste partij sinds de Tweede Wereldoorlog. Um, wat zou je eigenlijk dan moeten doen als strategie? Want daar bent u mede verantwoordelijk voor. Moet je zeggen, we hebben de wind in de rug... gewoon doormarcheren, glimlach op het gezicht... en dan de finish halen, of ga je de aanval inzetten? zetten? Nou, je moet vooral keihard werken. Uh, kijk, de aanval inzetten of gaan verdedigen, dat zijn allemaal dingen die, die gaan de komende weken gaan. In de debatten gisteren was een debat, gaat dat allemaal blijken. En wij hebben zeker niet vanuit landelijk een briefje naar Amsterdam van dit moet je doen. Zo, en, en als ik dat al zou hebben, zou ik het hier op de radio zeker niet zeggen. Dus dan is het wel zo Voor, nee, voor ons is het kapiteinvoeren heel simpel. En D66 doet dat, maar andere partijen doen dat hopelijk ook in Amsterdam. Want dan krijgen we dat lokale gevoel. De straat op. De straat op de straat. Op. Goed, vertel ja, me wat, wat je verhaal is. Wat wil D66 met Amsterdam. Dat vertel tegen mensen en dan hopen dat ze op je stem. Helder. Peter ja, wat, je, wat je wil doen, en dat is zeker voor een partij. Dat is de SP heel belangrijk. Een deel van onze achterban uh, zal twijfelen of ze wel of niet gaan stemmen. Dus het is gewoon die deuren langs gaan. Zorgen dat mensen weten: dit is het ja. belang van de verkiezingen. Uh, hier gaan wij ons voor inzetten. Ik bedoel, we hebben binnenkort een meldpunt achterstallig onderhoud voor huurders die in de problemen zitten. Nou, dan gaan we er langs. Gaan we samen met hun uh, naar de corporaties... zodat zij hun recht kunnen halen. Op zo'n manier proberen je mensen erbij te betrekken. En ook gewoon heel tastbaar te maken voor jongens. Natuurlijk, in Den Haag gebeuren een hele hoop dingen. En als je daarom op de SP wil stemmen, dan ben je van harte welkom. Maar dat is niet de enige. Kai van der Linde, wat is uw prognose? Als je naar Amsterdam kijkt, het is, nu, het is een soort, soort spanningselement. Het zou kunnen zijn dat die Partij van de Arbeid... voor de eerste keer niet de grootste wordt. Is dat een wishful thinking? Of denk je dit momentum, sinds het vertrek van Arsje met de opvolger Heelhorst, is inderdaad het momentum... dat dat zou kunnen gaan plaatsvinden? Nou, weet je, ik durf geen uitslagen te voorspellen. Want het is onmogelijk. We dachten ook dat uh, Roemer bij de vorige Tweede nee. Kamerverkiezingen... het op zou nemen tegen Rutte, dat is anders gegaan. Uh, ik denk dat het belangrijk is uh, dat je als partij twee dingen goed doet... zeker bij lokale verkiezingen, en dat is dat A dat je een heel duidelijk onderscheidend verhaal hebt. Dat je heel goed onderscheidt ten opzichte van je tegenstanders... zodat de kiezer een keuze heeft. En twee, dat is bij een lage opkomstverkiezing superbelangrijk. En de opkomst zal laag worden. Waarschijnlijk ongeveer. minder dan 50%. Het was vorige keer in 2010 54%. Een goede organisatie. Want een lage opkomst hoeft voor een campagneuitslag geen probleem nee. te zijn. Maar dan wordt het nog belangrijker dat jij heel goed weet... Welke, waar zitten de kiezers die wel gaan stemmen en die op mij gaan stemmen. En bijna naar Amerikaans, Obama-model okay. werkt... Een en welke partijen zijn daar beter in dan andere? De grotere partijen, de P van de A, de SP, hè, bij uitsteken, een uitstekende campagnepartij, ja. uh, dat, dat zijn de partijen. En de kleinere partijen zullen meer last hebben van die lage opkomst dan de grotere partijen, traditioneel. Ja, ja de P van de A heeft natuurlijk een hele goede campagnemachine, ja. dat weet iedereen in, in dit land. Dus die moet je echt niet onderschatten. Nee. Ja, je moet niemand onderschatten en het is waar. Je moet inderdaad stem voor stem, meter voor meter, deur voor deur moet je het doen. Ja. En uh, als je dat niet doet, dan verlies je ook. Want uh, landelijke kopstukken inzetten en televisiedebatten winnen, is niet de enige okay. manier om verkiezingen te winnen. Ik vind het het, het, het spannende, natuurlijk, en het meest gepolariseerde is natuurlijk sinds Fortuin Rotterdam. Uh, met dat leefbaar Rotterdam, die waren we op een gegeven moment weer. de grootste. Eindelijk de P van de A uit de macht. Uh, nu zijn ze dat een tijdje alweer uh, is dat weer omgedraaid. Ze P van de A terug op het plus. Het scheelde heel weinig in 2000. Het scheelde heel weinig, Ik ja. ja. ben een hertelling volgens mij ja. hebben ze nog ja, gehad. Heel close call, ja. Is daar iets over te zeggen nu? Of is daar echt, is dat blijft? Nou, Joost Eerdmans is de man to beat in Rotterdam. Ja. Dat, dat, dat, dat absoluut, Hij heeft de tijdgeest mee. Hij is een hele goede kandidaat. Het is een partij met een goede traditie. Zowel bestuurlijk als politiek en ideologisch. Ja. Wie is dus... van PvdA? Karkus? Ja. Ja. ja, kijk, ik denk, ik denk het ook. Eertmans heeft gewoon een, een, een track record... zowel in Leefbaar als in Rotterdam als in zijn wethouderschap. Is ook nog bekend van de radio... Dacht ik? Hè. Zeker. Mijn hele beroemde omroep ook nog. Ja. Grote omroep. Die uh, We dankzij in bepaalde partijen weer een uh, verlengde aspirantstatus status in het bestel heeft gekregen. Ja, ja. Ja, wat heb ik hier alweer? Is. Uh, D66. Nee, maar het klopt. Daar, daar in Rotterdam ja. wordt het echt ook spannend. Ja, ook een, ook een, uh, een leefbaar is daar gewoon heel erg goed in geslaagd om te laten zien van wat Rotterdammers voelen heeft leefbaar weten te doen. En dan de andere partijen, inclusief D66, maar ook VVD, staan daar gewoon uh, ja. en u, uh, op een achterstand. Die ze moeten in. Uh, en u halen. twijfelde even, omdat u even niet wist wie de lijsttrekker van, in, voor de Partij van de Arbeid was. Dat ja. was de heer Karkus. Uh, ja. En ik ga daar even op in, omdat dat nou niet een heel bekend uh, figuur is... met een landelijke uitstraling. Het is nog zeker zelfs voor heel veel mensen een verrassing dat hij het is... Is hij daarmee in een soort underdog-positie gemanoeuvreerd? Want hij denkt zelfs dat Eerdmans ja, nou ja, bekender is. Ik, ik, ik zei eerder in de uitzending dat een van de belangrijke dingen is de persoon. Ja. He, dat dat de mensen een herkenbare persoon hebben. Ja. Dus dan heb je een achterstand zeker tegen zo'n kanon als Eerdmans. Kan ja, maar, niet anders Vergis je niet, hij is, al, hij is al vrij lang actief in de, uh, in de Rotterdamse politiek. Hij kan zich heel sterk tegen Eerdmans afzetten. En wat je bijvoorbeeld, in, als je de parallel naar Amsterdam trekt... waar heel hoest ook duidelijk de meeste nou ja, bekendheid uh, nationaal geniet... Op het moment dat je die man to beard bent, dan weet je ook dat je de pijlen op je gericht krijgt. En dan weet je ook dat je de aanvallen te verduren krijgt. Ja, ja maar 1 procent. Dat is grappig, want uh, Herbert Raad en ik liepen hier net heen. En ik zei tegen Herbert Goh, ik heb je lang niet gesproken. Maar ik las een jaar geleden dat jij een probleem in Amstelveen goed hebt opgelost. las ik in de krant een stuk over hem. Maar 1 procent van de Amstelveeners zal weten dat Herbert Raad wethouder is. Hoe goed hij het misschien ook doet. En dat, ik heb ook eens een keer een, uh, de bekendste raadlid, raadslid in Amsterdam destijds wat van de Burg met ook 1 procent. Dus geen hond weet dat. Ja. Dat moet veranderen. De lokale ja. kiezers zouden ook moeten weten wie hun lokale mensen zijn. Ja. Dus een karak. Ja, die wordt echt niet in de Rotterdamse politiek heel erg erkend. Mensen maar, weten er misschien bij de PvdA En ja, jij als actieve SP'er. maar de mensen op straat in Zuid. Maar toch, even. Weten ja, maar, dat weet dan, u even kom bij en, je mee, Gaat. Vergeven, dat moment, moet veranderen, even, hoor, wat mij betreft. Een moment. We hebben. Kai van der Inz heeft het net al leven ook al dat dus waarschijnlijk de opkomst nog lager zal zijn dan vier jaar geleden. En tegelijkertijd zijn we nu bezig... met de grootste uh, reorganisatie van het land ongeveer. Ja. Met die decentralisatie. Dat is natuurlijk een vreselijk woord. Bek ja. ook niet lekker weg in een de campagne, decentralisatie. En dat is het probleem. Dat is het probleem. Over de schutting flikken. Ja. Dat over de schutting flikken. Meestal... Nou, of lokaal organiseren. Nou ja, goed. Geef er een naam aan. Maar we hebben het over ja. hetzelfde. Er worden allerlei taken vanuit landelijk naar de gemeentes gebracht. Dat gaat over thuiszorg. Dat gaat over jeugdzorg. Nog, nogal veel zaken die de burger direct raken. We hebben te maken met een lagere opkomst. We hebben gehoord dat het aantal raadsleden dat toch überhaupt motivatie heeft om raadslid te worden omlaag gaat. Het niveau van raadsleden is in heel veel plekken discutabel. Ze krijgen dus meer verantwoordelijkheid. Het wordt moeilijker om zo'n groot uh, verhaal uh, te controleren als om het gemeentebestuur gaat. Meneer Raad, als ik dat zo opdreun, het lijkt wel eens een soort mammoetanker op de kade af te knallen. Nou, maar goed, die hele decentralisatie, dat heet bij ons de 3D's. Nou, niemand weet buiten het raadhuis wat dat precies nee. is. We hebben zelfs een Rob Oudkerk ingehuurd om dat een beetje in goede banen uh, te leiden. Nou, maar als je dan echt, echt vraagt, waar gaat het over? Nou, huishoudelijke hulp bij oudere mensen. Daar steken wij 6 miljoen euro in als Amstelveen. En dat is, is voor 2.500 ouderen. Daar gaat het over. Ja. Niet over decentralisaties en geoormerkt geld. We zorgen er nou voor dat je de zaken maar, gewoon goed regelt. En als je dat zo Dat, dat, dat zou iedereen met u inzetten. Maar de vraag is, hoe maak je daar een goede slogan en een pakkend campagneverhaal van? Ja, dat moet je niet doen. Nee. Mensen je voor Wat doe je? Nee, maar kijk, het probleem is... Het, het, het, mensen merken het nog niet. Het is nog niet gebeurd... dus het is Klopt. nog niet een probleem nee. dat mensen nee. ervaren. En het nee. is heel lastig in een politieke campagne... om een probleem te gaan neerzetten dat mensen niet ervaren. Ja. Want dan is de oplossing die je daarna zet ook niet nee. relevant. He, dus in een campagne is het taak om de problemen... die de mensen op dat moment ervaren... Om daar oplossingen, plannen en ideeën ah, voor te ja, mensen nee, je het al wel En decentralisatie deel, dan je het al... gaan uitleggen. Niemand. Nee, niemand maar het gaat begrijpt over, het. mensen zijn nu bezorgd over hun baan. Ja? Over, hun, uh, over de economie. En het vertrouwen wat ze Pensioen? hebben in dat ja. het beter gaat. Nou, ook uh, werk wordt voor een deel ook gedecentraliseerd. Hè? Dus, dus uh, toeleiden van gemeenten. Van, ja, ik mensen weet naar helemaal naar niet werken, wat dat betekent. Van weet je, daar nee, nee maar als het al. mensen nerveus zijn over een baan. en zeggen, maar, goh, ik hoop dat ik mijn werk kan houden. dan gaat de gemeente een belangrijke rol in spelen. En daar kun je op inspelen. Hetzelfde geldt voor de zorg. Absoluut. Dat wordt allemaal dichter bij de mensen georganiseerd, bij gemeenten. Maar dat hoort En van. mensen zijn opgaven. misschien niet heel erg bewust van het feit dat daar iets in gaat veranderen. En dat zal, dat zal mij eerlijk gezegd, als ik ziek ben, ook een zorgwezen. Of mijn, of mijn dokter ja. door Den Haag, door Amsterdam of door Lutjebrug betaald nee, wordt. maar het zal u wel uitmaken als u in een gemeente woont. waar keuzes worden gemaakt die zodanig zijn. dat u uw dokter niet op tijd kan vinden. dat u niet op, op, op tijd de steun krijgt die u nodig heeft. Exact. En daarom gaan we de komende tijd al die deuren langs om mensen te vertellen. dat ze daarom bij ons moeten zijn. Ja, Maar weet je, het probleem, jij gaf net een hele lijstje. er komt nog één probleem bij. En dat is dat eigenlijk ook de media coverage van de lokale politiek steeds minder wordt he, door ja, de bezuiniging in de media. Ja. Ja, ja. waardoor de kiezer nog minder informatie heeft Zeker. over het functioneren van de politiek op lokaal ja. niveau. En dat is echt een probleem, ja. want wij kunnen het allemaal eens zijn dat decentralisatie een probleem is. Maar zolang mensen dat niet ervaren en ook niet begrijpen en ook in de lokale media helemaal niets in terugkomen, ja, dan wordt het echt geen politiek issue tijdens een campagne. Ja. Goed, we gaan het even kijken naar het volgende. We hebben aanstaande zaterdag de start van de campagne en daar hebben we wat geluid bij dat heeft vooral consequenties voor de mensen in die gemeente. Nou, op het moment ik, dat maar mag ik u toch een antwoord op de vraag die ik u stel? Heeft het consequenties nou, maar, voor uw positie? Nou, maar ik ben niet met mijn positie bezig. Ik ben bezig met zorgen dat mensen in de gemeente... Nou, maar niemand in Amsterdam, zal blij worden in ik, Amsterdam of in Den Haag... als de PvdA totaal onderuit gaat. Daar ziet het nu naar uit. Nou, het legt me absoluut niet neer bij welke nederlaag dan ook. Ja, u hoort natuurlijk uh, PvdA-fractievoorzitter uh, Diederik Samson. Um, ik neem nog even een oogenschouw. Vier jaar geleden verloor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen En diezelfde avond was de toenmalige partijleider Jozias van Aarzen... de huidige burgemeester van Den Haag... die droeg het leiderschap over aan Rutte. Als in, hij vroeg hem, ben jij beschikbaar? Peter Quint, wat zit je nou enorm enthousiast te knikken? Oh nee, nee ik wees even naar uh, Kees Vroeves, want dat gebeurde bij ons ook iets overal. Oh, Agnes Kant stapte de dag na de gemeenteraadsverkiezingen op. Juist. Um, het ziet er natuurlijk toch naar uit... dat de VVD en de Partij van de Arbeid... die het slecht doen in een van de landelijke peiling... dat ze daar dus ook, want we hebben het er net over gehad... dat dat ook een effect gaat hebben bij die lokale verkiezingen... Um, Laat ik beginnen bij de Partij van de Arbeid. Als er inderdaad dan toch een grote nederlaag aankomt... voor de Partij van de Arbeid in die gemeenteraadsverkiezingen. Denkt u dat er dan een leiderschapswissel bij Partij van de Arbeid aan staat te komen? Nee. En de, kijk, zowel VVD als PvdA hebben natuurlijk wel de massel... dat het bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook niet zo goed ging. En ik voorspel één ding. Dat we na de uitslag dat alle politieke leiders uh, victory zullen claimen... Maakt niet uit wat de uitslag is. Uh, de helft zal zeggen terecht op basis van uh, omdat ze zetels hebben gewonnen. En de andere helft omdat het uh, meegevallen is. Ja. Uh, ik geloof dat zelfs in 2010, uh, toen de P van dramatisch verlies leed. Toen zei Wouter Bos letterlijk die avond: van, Nou, het was uh, we, minder, we hebben minder verloren dan de peilingen voorspeld hadden. Dus toch hoera. Nou ja, met zo'n spin uh, hoef je geen leiderschapswissel te organiseren. Spindokter van de SP? Nee, ik denk uh, tenminste, ik, bedoel, ik ga er niet over of ze in Den Haag wel of niet uh, opstappen. Ik denk wel dat het uh, in de verhouding tussen het kabinet en de grote steden een hoop kan betekenen. Ja. Als zij vanuit, uh, behalve vanuit de Tweede Kamer, ook vanuit die grote steden, uh, met bijvoorbeeld D66 of SP uh, in het college, verder de kritiek zullen gaan ontvangen, dan denk ik wel dat het uh, hun positie gaat verzwakken. Oh, wat wel, wat, wat... Ja, Ons ja ké, Even een moment, ik wil even bij Herbert Raad. Kom ik, sorry. Over... Ja, ja. Herbert Raad, als we inderdaad. Euh, als er inderdaad een machtswisseling gaat plaatsvinden... laten we die grote steden nemen. Wat betekent dat dan voor die samenwerking... tussen die grote steden en het kabinet? Ja, nou kijk, dat hangt er vanaf wie de, wie de winnaar is. Als het D66 is, die, die, die, die zit nu eigenlijk ook in het kabinet. Ja, jullie zitten er formeel niet nee, in. Nee, we zitten niet in het kabinet. Maar, maar jullie stellen er heel veel in ieder geval. Jullie we zorgen in ieder geval... Jaar de begroting is. aan een meerderheid. Ja. Ja. Dus, dus daar is zie je niet zoveel 5, verschil. 6. En ik, ik, ik denk ook, ik, ik zie het allemaal zover nog niet eens zo. Nou, zo het is vooral een kwestie van verhoudingen. Wat je ja. ziet in de politiek, is dat uh, uit, eh, verkiezingsuitslagen vooral de onderlinge verhoudingen zullen beïnvloeden. Eh, en een aantal voorbeelden. Als de uitslag voor de VVD enorm afwijkt, in positieve of negatieve zin, van de uitslag van de P van de A, krijg je frictie in de kabinetsverhoudingen tussen PvdA en VVD. Als D66 klinkende overwinning boekt... dan zal Pechtot zich nog harder gaan opstellen... als lid van de C3, D66, ChristenUnie en SGP. Een soort schadu schaduwkabinet. En Het kabinet heeft eigenlijk een soort drietrapsraket voor zich. Het is namelijk niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen... maar vlak daarop een maand ja. later de Europese verkiezingen. En ik denk nog belangrijker volgend jaar de Statenverkiezingen, wanneer de Eerste Kamer wordt ja. gekozen. Ja. En dan moet nog maar blijken of die fragiele meerderheid die nu met behulp van onder andere D66 is gebouwd... of die stand houdt. Dus het kabinet krijgt nog een aardige moeilijke tijd voor de boeg. Oké. Okay. Straks neemt historicus Johan Merienboer ons mee naar het moment... dat Pim Fortuyn besloot om echt de politiek in te gaan. Maar nu eerst muziek van Raccoon met Shoes of Lightning.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 Wij zijn toe aan de Schatkamer. Bijzondere verhalen uit de parlementaire geschiedenis. Dat doen we vandaag met Johan van Merrienboer. Historicus voor het, aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Um, en ik zeg er nog even bij. U bent auteur van de biografie van oud-premier Pieter Jong. En mede-auteur van de biografie over uh, Dries van Acht. In ja, 2008. Welkom. Uh, en wij openen natuurlijk altijd met... Waar neemt u ons naar nou mee toe? Welk jaar gaan we? We gaan terug naar 18 mei 1999. 15 jaar geleden. De Nacht van Wiegel en de studio van Barrett en van Dorp... die, net als de publieke omroep, live verslag deden van dit debat... en Pim Fortuyn in de studio hadden op dat moment. Dus ik zeg het even bij, ze zitten, zitten dus in de studio... vanuit de studio kijken ze het debat in de Eerste Kamer... waar ja. Wiegel tegen het burgemeesterreferendum geloof ik ja. zijn, hè? Uh, Nee, tegen het referendum. Tegen de invoering van een referendum in de grondwet. Dat was hem. We gaan luisteren. Uh, gaan we ja, natuurlijk... Uh, het, een korte uitleg over de nacht van Wiegel. Uh, het ging om de tweede lezing van een grondwetswijziging... waarbij het referendum zou worden ingevoerd. Twee derde deel van de Eerste Kamer moet dan uh, voorstemmen. Dat wil zeggen 50. Uh, leden van de 75. Dat wilde dus ook zeggen alle leden van de regeringspartijen... PvdA, VVD en D66, Paars 2 en niemand mocht er uit de boot vallen. Het referendum stond het regeerakkoord... maar dat was niet ondertekend door de eerste Kamerleden. Vergelijk nu de actualiteit. Duivenstein van de Partij van de Arbeid had ook niet getekend. Het referendum was het kroonjuweel van D66, de kleinste regeringspartij. Die wilde scoren, want die hadden het jaar daarop enorm verloren... bij de verkiezingen, dus het was zaak voor die partij dat die het referendum zou binnenhalen. Het is verdedigd in de Kamer door minister van Binnenlandse Zaken Peper. En een deel van de VVD was tegen. Men wist dat. Ja. Uh, de, de context, dus wat speelde er op dat moment? Een dramatische achtergrond. Uh, Nederland voerde oorlog in Kosovo. Uh, had daarover, de, het kabinet had daar geen verantwoording over achter, afgelegd. Het was een beetje in die oorlog ingerommeld... In uh, en er dreigde in de Tweede Kamer uh, een gekoppen te rollen... omdat de Belmer-enquête op, op stapel stond. Dus er speelde van alles. Uh, het debat vond plaats in het Eerste Kamergebouw, uh, een club van oude heren. Bij de aanvang van het debat kreeg je bij Barend en van Dorp ook... Eerste Kamerleden, gapend in beeld. Een beetje tekenend voor de, de politieke elite. En wat die destijds was de, aan de macht was. Juist. En wat was de positie van Wiegel op dat moment? De positie van Wiegel uh, was beschuit, werd beschouwd als een afgedankt leider. Een beetje een, een mastodont. Hij was een 67 uh, als jongste Kamerlid ooit uh, in de Tweede Kamer gekomen. Als 25-jarige. Had de oppositie geleid uh, tegen het kabinet Den Uyl. Hij was vicepremier geweest in het kabinet van Acht. Hij was toen naar Friesland vertrokken en Oran vanuit Leeuwarden sindsdien. Dus hij, hij zat Nijpels en Bolkestein en daarna Dijkstal... als leiders enorm op de nek. Hij was op dat moment 58 jaar, dus eigenlijk vier jaar jonger... dan minister-president Kok, die dan zat. De vraag was, wat wilde hij nog? Hij zat sinds 1995 in de Eerste Kamer als troostprijs. En eh, op dat moment eh, was er ook een, een, een leegte in de VVD, zou je kunnen zeggen... omdat Bolkestein... Uh, de grote politieke leider net vertrokken was. En Dijkstal had dat leiderschap overgenomen. Maar dat leiderschap was nog niet echt gevestigd. En Wiegel en Dijkstal, nou dat boterde niet. En Dijkstal voerde ook de druk op, op Wiegel op... Uh, om voor te stemmen voor het referendum. En we hebben nu de, de politieke context, de krachtenvelden... en dan komen we aan bij de Nacht van Wiegel... tijdens dus ook de uitzending van Barit en van Dorp. Ja, Barit en van Dorp. Sinds 1998 was dat dagelijks op tv. Veel bekeken. Spraakmakend programma. Uh, het werd live. Uitgezonden. Bart en van Dorp begon om half twaalf en ging meestal tot kwart over twaalf door. Maar deze uitzending duurde tot twee uur, want ze pakten de hele nacht mee. Dus het was live te zien bij Bart en van Dorp. Toevallig was Pim Fortuyn daar te gast. En die had een knappe analyse bij het debat. In 1999 was Fortuyn nog columnist bij Elsevier. Hij was veelgevraagd spreker en hij schreef ook volop boeken. Daarvoor was hij hoogleraar geweest in Rotterdam socioloog en uh, hij legde tijdens de uitzending uit waarom hij niet aan de huidige politiek wil deelnemen. En daar hebben we geloof ik een fragment van. We gaan luisteren. Stemt het u treurig dat u nooit uh, minister bent geworden? Want er is een tijd lang in uw leven sprake van geweest dat u minister zou willen zijn en ook wel misschien... dat nou, zou ik vandaag nog willen. En natuurlijk stemt het treurig als je ambities die je hebt uh, niet haalt. Maar ik begrijp heel goed waarom ik ze niet haal. Waarom eh, omdat ik eh, niet pas in, eh, wat ik ook al net zei, in deze manier van politiek bedrijven... ik zou ook echt iets willen doen. Ook, ook echt iets willen realiseren. Ook echt over iets willen debatteren. Ja, nou, Fortuyn zag toen meteen in die nacht... dat het Wiegel eigenlijk helemaal niet te doen was om het referendum... maar het ging hem om de macht. Wiegel die glunderde, omdat alle camera's eindelijk weer eens op hem gericht waren... en voor het eerst was je weer in beeld... en, en had hij duidelijk de macht om dat kabinet ja, al of niet te laten vallen. Uh, Hoe verliep en, dat debat? Nou, de, debat, de spanning liep steeds verder op. Het werd een debat in drie termijnen, wat vrij zeldzaam is... waarbij uiteindelijk zelfs minister-president Kok aan het eind moest opdraven... om een half onaanvaardbaar uit te spreken. Het debat duurde maar liefst 16 uur. En de ontknoping vond plaats om half twee s'nachts... nadat de fractieleider van de VVD, dat was toen Ginjaar... met een grafstem aan het eind van, uh, van de rit... Deel of, of, of uh, uh, uh, opmerkte dat een van de VVD-leden tegen zou stemmen. Maar ja, niemand had verwacht dat dat Wiegel zou zijn. Dat was sprake van dat twee andere oudgedienden uh, tegen zouden stemmen. Er werd hoofdelijk gestemd, dus alle namen werden voorgelezen. Maar de twee VVD'ers waarom het ging, die hadden allebei voorgestemd. En. Wiegel stemt dan onverwacht tegen het referendum... en je hoort een opgewonden stem van Fortuin dan zeggen... Wiegel stemt tegen. En ik vind het vooral geweldig dat Wiegel als enige het lef had... om tegen te stemmen. We gaan het horen. Verbeek, Friese Koop, Berner, Wiegel, ik Van de Zandschulp... Nee, hè? Met hart. Vierde fantastisch. Dat net vind je fantastisch? Ja, dat is toch vol. Maar de streep De ene. Nou, hij... Dit is natuurlijk de opmerking: Want wat, wat maakt hem? Hij is dol enthousiast, hè? hij is aan het ja. keren van plezier. Wat ja. maakt dat enthousiasme? Nou, ik, uh, dat was heel onverwacht. Hij had het niet verwacht uh, dat Wiegel tegen zou stemmen, dat was punt 1. Hij was heel enthousiast uh, omdat hij meteen het uh, perspectief zag, zou je kunnen zeggen. Uh, paars viel waar hij, uh, waar hij tegen was. Uh, er was een, een leiderschapscrisis in de VVD. Uh, dus uh, daar zou hij misschien een rol ja. in kunnen spelen. Er zou misschien plaats zijn voor de nieuwe politiek. We hebben de net het fragment gehoord dat hij geen zin had in deze politiek. Misschien dat dat ging veranderen. Er was ook nog een mogelijkheid dat hij uh, via de media... Uh, belangrijk, want de macht van de tv, de macht van de media was en vooral van Barend en van Dorp, waar die op dat moment insprak, was zeer groot. En daar zag je misschien perspectief in. Dit is in 1999. Uiteindelijk ja. komt hij natuurlijk in 2000, gaat die, of 2001, meldt hij zich helemaal. We hebben ook Kai van der Linden, natuurlijk een goede bekende van Pim Fortuyn aan tafel. zitten ja, zit zeker. er nog. Ja. Um, hij heeft natuurlijk daarna meteen dat boek geschreven. Hè? De puinhopen van Paars. Ja, nou ja dat, dat, dat duurde nog even. Ik denk dat dit wel het begin was van het eind. Er is gepeild kort voor de nas van Wiegel... dat Paars nog 50% steun had onder bevolking. Daarna was dat, was dat gedaald door, uh, tot 30%. En het wordt niet beter. Dus het was... Eigenlijk zou je kunnen zeggen een keerpunt. Het Paarse kabinet heeft het nog weten uit te zingen... door middel van wat labmiddelen. En er was grote economische groei. Dus het kabinet had nog de win Nee. Maar het vertrouwen bij de bevolking was er eigenlijk niet meer. Vertrouwen in de politici. Die luisteren niet naar de bevolking. Maar u, uw analyse moment... is eigenlijk dat hij zegt hij had het over deze politiek. Dat is natuurlijk in de Paarse periode. En hij leek de moed op te geven dat hij ook nog minister zou worden. Maar uw analyse is eigenlijk terug in de geschiedenis... dat u zegt dat hij hier voor de eerste keer hoop kreeg... dat het wel degelijk dus de huidige gevestigde orde gebroken komt. Worden en dat het dus echt anders kon? Ja, ik denk dat je dat kunt zien. De tegenwoordig hebben de, de uitzendingen van Barrett en van Dorop zijn te volgen. Uh, via, via internet. En je moet maar eens nakijken. Uh, in het begin zegt hij, ik wil deze politiek nee, niet. Maar hij wordt, hij wordt enthousiast door wat er zich voltrekt door dit theaterstuk, door deze ene man... die het Paarse kabinet om zeep helpt... en door de mogelijkheid dat er, dat er toch een, andere, een, een nieuwe politiek uh, komt... waarin hij misschien een plek uh, kan krijgen. Ik moet het gaan afronden. Kuif van der Linden? Ja, ik, Eens ik, of niet? Ik, ik weet het niet. Hij heeft mij een keer verteld... kijk, hij is natuurlijk altijd al uh, politiek uh, actief geweest... en wilde graag de politiek. En hij heeft mij verteld dat hij heeft gewacht tot zijn moeder overleed. Dat was in de zomer van 2000. En de letterlijke tekst was omdat ze altijd zo bang was... dat ik vermoord zou worden. Het is bijna eng om dat nog te memoreren. Maar het zijn wel de laatste woorden. Ik ga bedanken. Natuurlijk voor uw fantastische laatste. Johan Merriënboer, dank u wel. Herbert Raad, Peter Quint, Kees Verhoeven, Kai van der Linden. Dank u wel. En zo direct langs de lijn met Jeroen Stomporst. Dit is Radio 1.